De koningin viert haar verjaardag zoals altijd op 30 april, de geboortedag van haar moeder. Ze gaan dan met haar familie naar Toorn en Weert in Limburg. Het weer, het is bewolkt en er ontstaat nevel of mist. Overdag blijft het lang grijs, in de middag breekt de zon af en toe door. Maximaal liggen iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het Goede Leven. Adeline van Mier. Ja, in afwachting van de nieuwe Paul Vlaanderen straks op Radio 5. Hè, om uh, 6 uur s'avonds bij Familie Nederland van de NTR. Vanaf 7 februari is dat. Houden wij het nog even bij de oude Meuk uit uh, 69. Dus terug in de tijd met die uh, viriele speurder en zijn fijne echtgenote Ina. We zitten middenin. Vorige week heb ik uh, moeten overslaan. Uh, heb ik een heel boze luisteraars. Maar ik had het toch uitgelegd. Maar nou goed. We zijn uh, gebleven bij. Uh, uh, Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie eh, bij deel 5 en 6 alweer. Veel luisterplezier. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in acht delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Vijfde deel Wilfred Davis.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 Waar zijn we, Ina. Paul, het spijt me verschrikkelijk, maar ze is weg. Toen ik uit de telefooncel kwam, toen was ze. Oh, kindje. Ja, het spijt me verschrikkelijk, Paul. Nou ja, er enfin, is niets aan te doen. Het is duidelijk wat er gebeurd is. Ja, ze heeft natuurlijk begrepen dat u over haar belde, mevrouw Vlaanderen. Toen ik het haar maar verstandiger om de benen te nemen. Ja. Oh, uh, neem me niet kwalijk, Ina. Dit is meneer Lessam. Oh. Ja, mevrouw Vlaanderen, hoe zag dat meisje eruit? Een jaar of 5, 26? Uh, knap? Helemaal in bruin, bruine tas, bruin, tastbruin hoedje? Ja, ja. Nou, dat is vast en zeker datzelfde meisje. Maar ik. Ik mag een boon zijn, als ik er ook maar iets van begrijp. Ik bedoel, waarom zou ze eerst mij gevolgd zijn en nu mevrouw Vlaanderen weer? Ja, ik zou het niet weten. Nou, stap in, Nina, we gaan terug naar huis. Ach nee, mevrouw. Uh, ik woon hier vlak om de hoek. Uh, waarom gaat u niet even met een kopje thee drinken? Oh, een kopje thee? Wat heb ik daar in zin in? <laughs> nou dan, uh, het is hier vlakbij, meneer Vlaanderen. De eerste straat rechts en dan rechtdoor. dat is dan zo'n beetje mijn levensgeschiedenis. <lacht> niet erg opwindend, vrees ik. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. U schijnt toch wel het een en ander te hebben meegemaakt. Oh, ja. Hoe lang heeft u in Cairo gewoond? Alles bij elkaar. Anderhalf jaar meer niet. En toch beviel ik me daar wel. Ik heb nog dikwijls gespeeld met het idee om er weer heen te gaan. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Ach, ik weet het niet. Niet om een bepaalde reden, geloof ik. Ach, neemt u toch nog een kopje thee, mevrouw Vlaanderen. Wanneer ben je uit Cairo weggegaan? Oh, dat is alweer een hele tijd geleden. Eens kijken. Nou, nog dan zeker tien, twaalf jaar. <lacht> u zult er beide wel een uitermate vreemde vogel vinden. Hè? Eerst ontmoeten wij elkaar bij een psychiater. Dan vertel ik u dat ik aan hallucinaties leid. En nu hoort u ook nog dat ik anderhalf jaar in Caillou heb gewoond. <lacht> oh ja, waarom zou je geen anderhalf jaar in carrière hebben gewoond? Hè? Mijn vrouw heeft er zelfs drie jaar gewoond. Ach, werkelijk, mevrouw Vlaanderen? Ja, inderdaad. Ach. Maar ik kan niet erg zeggen dat ik er dol op was. Oh, nee. Nee. Nou, mij beviel het best. Paul, jij nog thee? Oh, graag, kindje. Wanneer heb je dat stuk eigenlijk geschreven, Lethem? Dat stuk waar uh, Norma Reis de hoofdrol in had? Oh, dat is eeuwig geleden. Vlak nadat ik afgestudeerd was. <laughs> en niemand was verbaasder dan ik toen het opeens om succes bleek te zijn. Heeft u sindsdien nog meer geschreven? Geen letter. Ik beschouw mezelf ook beslist niet als auteur of zoiets, mevrouw Vlaanderen. Nee, ik ben meer, hoe zal ik het noemen, een, een, een levensgenieterij. Ik vind het heerlijk om niets te doen. Ik heb een vrij aardig inkomen. En... <laughs> maar dat is toch haast onmogelijk, om de hele dag absoluut niets te doen? Och, dat moet u niet zeggen. Trouwens, ik lees veel, ik speel golf en ik reis veel. Ja, ik ben dol op reizen. Dat was ik vroeger ook al. En niet naar het buitenland, nee, nee, nee, door heel Engeland. Ben jij ooit in Canterbury geweest, Lethem? Canterbury, lieve hemel, ja, oh, daar ben ik dol op... Ik logeer altijd in het Waverley Hotel. Daar hebben wij gisteravond gedineerd, om je er waarheid te zeggen. Hey, meent u dat nou? <laughs> wat zegt u me daarvan? De manager daar is een zekere Chester. Dat was hij althans. Ik weet niet of u hem ontmoet hebt. Ja, ja, toevallig. Ja, een aardige behulpzame kerel. Hij verwendde me altijd verschrikkelijk. Tenminste... Uh... Wanneer ben je voor het laatst geweest? In Canterbury. Ja, nou, daar vraagt u me wat. Uh, zeker meer dan een jaar geleden, geloof ik. Om u de waarheid te zeggen, ik vond het eten geschandelijk slecht geworden. Ik veronderstel dat ze dat misschien niet konden helpen, maar ach, u weet hoe dat gaat. Neemt u toch ook een stukje cake, meneer Vlaanderen? Die is heel lekker, die heeft mijn huishoudster zelf gebakken, graag. Ja, ja uh, uh, meneer Vlaanderen, uh, er is iets wat ik al wilde vragen. Ik liep er vanmorgen ook al mee ja. rond. Uh, ja, wat is er, Juffrouw Hoorn? Nee, maar niet kwalijk, meneer. Maar ik kwam nog een keteltje kokend water brengen. Oh, dank u. Zet u maar op de theetafel. Oh. oh. oh. En deze brieven zijn met de post gekomen, meneer. Oh, ja, dank u wel. Ah, nou, ze kunnen van de lui van de inkomstenbelasting zeggen wat ze willen... maar het blijven trouwe pennen, vrienden. <laughs> <laughs> kan ik verder misschien nog iets voor u doen, meneer? Huh? Eh, wat? Oh, nee, op het ogenblik niet, juffel Horn, dank u wel. Lethem, je zei net dat. Uh, ja, uh, meneer Vlaanderen, ik. had u willen vragen of u denkt dat dat meisje in het bruin. iets te maken. Oh, wat is er. Is er iets, meneer Lethem? Oh, meneer Vlaanderen, die brief hier. Die brief die ik net gekregen heb. Nou, die. die is van Alex. Van? Van Alex? Grote genade. Luister. Luister wat hij schrijft, meneer Vlaanderen. U dient de volgende aanwijzingen nauwgezet op te volgen. Dinsdag aanstaande rijdt u s'avonds. Ja, mag ik even lessen? Oh. U dient de volgende aanwijzingen nauwgezet op te volgen. Dinsdag aanstaande rijdt u s'avonds in uw eigen auto naar het dorpje Heborn. Ten noorden van dit dorp loopt een smal landje dat bekend staat onder de naam Follow Ant. U parkeert uw wagen niet later dan kwart over tien op de kruising van Follow End en de straatweg naar Heborn. Dan wandelt u terug naar het dorp en blijft daar wachten tot elf uur. Waarom? Wat heeft dat nou toch voor zin? Stil luister. Op de achterbank van de auto laat u een koffertje achter... met 2000 pond in bankbiljetten van 1 pond. Wanneer u deze instructies niet opvolgt... zend ik naar alle Engelse kranten een brief... waarin de precieze redenen voor uw verblijf in Cairo worden uiteengezet. Alex. Nou... Stel dat hij inderdaad zo'n brief aan de pers zou schrijven. Nee, dat, dat mag niet. Dat mag niet gebeuren, meneer Vlaanderen. Dat mag in geen geval gebeuren. Let hem. Voordat je deze brief openmaakt, wil je maar wat vragen. Ik ben er bijna van overtuigd dat je van mij wilde horen... of ik dacht dat dat meisje in het bruin iets met die Alex-affaire te maken heeft. Ja, inderdaad. Nou, volgens mij heeft ze dat. En wat haar betreft schijnt één factor bij van doorslaggevende betekenis. Oh ja? En die is? Is die jezelf niet opgevallen? Mij? Nee, nee. U soms, mevrouw Vlaanderen? Nee, mij ook niet. Oh, nou ja. Enfin, misschien vergis ik me ook wel. Misschien is het niet eens zo doorslaggevend. Dat tot van rekening. Ik zie dat deze brief in Hemdstad is gepost gisteravond. Ja. Hij is op dezelfde machine getikt, Paul. Zie je dat? Wat bedoelt u? Op dezelfde machine? Op welke machine? Meneer Vlaanderen, hebt u al eens eerder zo'n brief gezien? Zo'n brief van Alex? Ja. Mrs. Travelyan heeft ook een brief van Alex gehad. Veel korter, wel eens maar. Meneer de praktijkassistente van dokter Kohima bedoelt u? Ja. Heeft u ook een brief gehad van? Van Alex? Ja. Meneer Lessen, wat bent u van plan om te gaan doen? Te gaan doen? Ja, wat die 2000 pond betreft. Oh ja. Wat vindt u dat ik moet doen, meneer Vlaanderen? Cheer. Ja. Ben je niet wilt dat Alex naar de kranten schrijft? Nee, dat heb ik gezegd. Dat moet in ieder geval worden vermeden, ten koste van alles. Ja, dan zie ik maar één uitweg voor je. En die is? Dat je Alex die 2000 pond betaalt. Hallo? Met Bradley, Sir Graham. We staan op het punt om te vertrekken. Mooi. Zijn de posten allemaal bekend? Jawel, sir. Maar misschien wil inspecteur Grain het nog even checken voordat we gaan? Grain is er helaas nog niet. Maar uh, ik check het wel even. Jawel, sir. Rogers, Thornton, Deal, Maidpiesch blijven in het dorp. Carpenter, Hudson, Brown, Briggs en Liever stellen zich verdekt op bij de kruising. De afzetting bestaat uit Thompson, Walton, Starting, Hodges, Smith, Hooper, Parker, Hubbard en Snowden. zeker. Je hebt het dus goed begrepen, hè Bradley. Wat er ook gebeurt... Wanneer Alex eenmaal bij de wagen is, dan mag hij niet meer door de afzetting glippen. Begrepen? Jawel, Sir hem. Mooi. Crane is wel erg op het nippertje, vindt u niet? Tja, dat is hij inderdaad. Het is al over negenen. Ja, ik weet het, Vlaanderen. Ik begrijp het niet. Crane is een paar dagen geleden naar Golders Green verhuisd en sindsdien lijkt hij wel... Ah, ah, ben je er eindelijk, Crane? Het spijt me ontzettend, Sir Crane. Ik, uh, ik had pech met mijn wagen. Ik heb helemaal naar Hemstad moeten lopen. Hmm. Ik had Bradley net aan de lijn. Ja, ik heb Bradley gesproken, uh, alles is geregeld. Wat ik vragen wou, uh, hebt u nog met meneer Lettum gepraat? Dat heb ik gedaan, inspecteur, vanmorgen. Oh, hij zou wel erg nerveus zijn, veronderstel ik. Hij is inderdaad erg zenuwachtig. Maar dat neemt niet weg dat hij zijn medewerking zal verlenen. Ik heb tegen Bradley gezegd dat Alexander geen beding door de afzetting mag glippen. Als hij probeert te ontkomen, dan moet je hem hoe dan ook staan te zien te houden. Nee Lassengram, ik neem aan dat, uh, dat we Lester in de garage ontmoeten. Ja, dan zou hij op ons wachten. Tot ziens, inspecteur. Veel succes. Dank u, meneer Vlaanderen. Ah, dat is Latham. Oh, hallo, meneer Vlaanderen. Wat zijn jullie laat? Ja, ik weet het, sorry. Uh, dit is Sir Graham Forbes, Carl Latham. Hoe maakt u het, Sir Graham? Goedenavond, meneer Latham. Meneer Vlaanderen heeft het u allemaal uitgelegd, als ik het goed begrepen heb. Ja, ik weet precies wat mij te doen staat. Zodra u bij dat landje komt... Uh, kom, hoe heet het nou weer? Uh, oh ja. Follow-end. Uh, Follow-end. Dan uh, stopt u. Ja. Legt het koffertje op de achterbank en loopt terug naar het dorp. Inspecteur Crane, dat is een van mijn mensen, die wacht op u in het enige café. Juist, ja, Tucker. Oh, ik zie met genoegen dat je een paar kussens op de vloer van de wagen hebt gelegd, Lesson. Ja, ik heb geprobeerd om het u beiden zo comfortabel mogelijk te maken. Maar Vlaanderen, we hoeven toch zeker niet dat hele stuk naar heebal aan op de grond te zitten? Nou, ik ben bang van wel, Sir Graham. De auto kan eventueel gevolgd worden vanaf het moment dat we uit deze garage komen. We mogen echt geen risico lopen. Ik geloof ook dat hij gelijk heeft, Sir Graham. Oh ja? Nou, vooruit er maar. Je weet wat ik je gezegd heb, Bethem. Niet omkijken, niet tegen ons praten... En wat het allerbelangrijkste is, je moet ons volkomen negeren als je dat koffertje op de achterbank legt. Ja, ja, ja. Maak u zich echt geen zorgen. Ik weet het allemaal en het zal heus wel gaan. Dat denk ik ook wel, meneer Lassen. Klaar, Vlaanderen? Ja, zeker, <truimert> Dat hij nog iets ging zeggen toen hij dat koffertje neerlegde. Ja. gezien Handen omhoog. Handen omhoog of ik schiet. Niet schieten. Niet schieten. Wat? Goedenavond, Mrs. Trevelyan. Laat me met rust. Laat me met rust, zeg ik. Mrs. Trevelyan, begrijpt u dan niet dat wij u willen helpen? Begrijpt u niet dat wij u echt niet naar Scotland Yard hebben gebracht? Alleen maar om... Laat me met rust toe, alstublieft. Ik, ik heb u toch alles verteld wat ik weet. U heeft ons absoluut niets verteld, Mrs. Stravelyan. Nou moet u eens goed luisteren. Mrs. Stravelyan, bent u... bent u Alex, ja of nee? Ja, ja, ja, ja, ik ben Alex. Laat me nou alsjeblieft met rust. Dat is het enige wat we willen weten, Vlaanderen. Ik zal onmiddellijk contact opnemen met de minister van Justitie. Een ogenblik, Zegre. Als u inderdaad Alex bent, Mrs. Trevelyan... dan moet u mij toch eens een paar dingen uitleggen. Waarom bent u mij die avond alles komen vertellen over Marshall House Terrace? En waarom heeft u mij ook verteld over het Wavy Hotel in Canterbury? Alsjeblieft, niet nog meer vragen. Niet meer vragen. U moet dus goed naar mij luisteren. Ik weet dat u overstuur bent. Verschrikkelijk door deze hele geschiedenis... Maar u moet proberen u een klein beetje te beheersen en ons de waarheid te vertellen. De volledige waarheid. Als u ons niet de waarheid vertelt, Mrs. Trevelyan, dan, dan weet u wat er gebeurt. Dan wordt u in hechtenis genomen. Dan moet u terecht staan en dan wordt u veroordeeld. Oh, mij maakt u niet bang. Mij maakt u niet bang, meneer Vlaanderen. Ik ben Alex. Ik zeg u toch dat ik Alex ben. We zijn genoodzaakt om die bekentenis op schrift te zetten, mrs. William. Wilt u dat werkelijk? Ja. Dan zult u die verklaring ook ondertekenen. Ja. Dank ik, u. Die zal ik ondertekenen. Ja, wat is er, Brigadier? Hier is een zekere dokter Kohima voor u, sir. Dokter Kohima? Oh, ik, ik wil hem niet zien. Alsjeblieft, laat hem niet bij. Ik wil hem niet zien. Wat heeft dit te betekenen? Wat doet mijn praktijkassistenten hier? Ja, een ogenblikje, meneer. U kunt hier niet zomaar binnenkomen lopen. Dankjewel, brigadier. Jawel, Sir Graham. Zo, dokter Kohima. Wat is er aan de hand? Dat zei ik toch? Wat doet mijn praktijkassistenten hier op Scotland Yacht? Hoe wist u dat Mrs. Trevelyan hier op Scotland Yard was? Vanmorgen wens ik de vragen te stellen, meneer Vlaanderen, als u dat goed vindt. Oh, Dokter wat wat u zich hier alstublieft niet mee. Ik, ik, ik smeek het u. U ziet er al slecht uit, kindje. Wat is hier in hemelsnaam overkomen? Geen wonder dat Mrs. Travelyan er slecht uitziet. Niet alleen dat zij de nacht in de cel heeft doorgebracht. Wat? Maar... In de cel? Moet dat een grapje verbeelden? Nee, dat is beslist geen grapje, dokter Coehyman. Wat, wat heeft dat dan te betekenen? Het betekent dat Mrs. Travillon niemand anders is dan Alex. Wat? Dat kunt u toch zeker niet menen? Meneer Vlaanderen. Gelooft u dat Mrs. Trevelyan Alex is? Mrs. Trevelyan heeft gezegd bereid te zijn om daar een schriftelijke verklaring van af te leggen en die verklaring ook te ondertekenen. De gezondheidstoestand van Mrs. Trevelyan is op het ogenblik dusdanig dat ze niet geacht kan worden een rechtsgeldige verklaring af te leggen. Laat staan te ondertekenen. Wat bedoelt u? Ik bedoel, mijn waarde Sir Graham, dat Mrs. Trevelyan buitengewoon vermoeid is en emotioneel abiel. Onder die omstandigheden mocht u haar geen enkele verklaring afdwingen. Zelfs in die Mrs. Trevelyan geen verklaring ondertekent. Oh, dan Alsjeblieft, laat u. Laat u me nou maar een... Bemoeit u zich er niet mee. Zeg, Reem, Mrs. Trevelyan is niet alleen mijn praktijkassistenten, maar ook een patiënt van me. Daarom sta ik erop dat. Waar ze... staat u op, dokter Kohima? Ik sta erop dat ze eerst wat rust. Al is het maar een paar uur Ik zoek. heb er geen enkel bezwaar tegen dat Mrs. Trevelyan gaat rusten. Nadat ze haar verklaring heeft afgelegd. Nee, ik sta erop dat ze eerst rust. En pas daarna haar verklaring aflegt. Zoals u wilt. Ik. Ik kan niet rusten. Ik kan niet slapen. Ik heb vannacht ook geen oog dicht kunnen doen. Ik... Oh, laat u me toch met rust. Alsjeblieft, ik smeek u. Laat me toch alleen met rust. Kom eens hier, Barbara. <hums> Naar deze bank. Ga eens liggen. <hums> Waarom ben je hier gekomen? Kijk me eens aan. Niet bang zijn. Kijk me eens aan, Barbara. Ben je moe? Ja. Ja, loodmoe. Kijk me aan. Nee, niet je blik afwenden. Kijk me aan. Vraag je me niets, Charles? Nee, ik zal je niets vragen, liefje. Het oh. is lief van je dat je gekomen bent. Ik, ik, ik had niet gedacht dat je dat zou doen. Niet praten. Je mag je niet meer opwinden. Niet praten, Barbara. Daar ben je nog te, te moe voor. Ja. Maar alles komt nu in orde. Dat weet je. Ja, Charles... Alles komt nu weer in orde. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken, Barbara. Nee. Nee, ik hoef mij nergens meer zorgen over te maken. Zo is het. Leg je hoofd maar op het kussen. Zachtjes. Zo. Niet je ogen maar dicht. Vlaanderen. Ze slaapt. Ja, zie zo. Waarom glimlacht u? Ja, dat schoot mij opeens een spreekwoord te binnen, dokter. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. En wat wilt u daar precies mee zeggen, meneer Vlaanderen? Ik geloof dat u bliksems goed weet wat ik daarmee wil zeggen, dokter Kohima. Oh, dag, Paul. Dag, Ina. Sorry dat ik zo laat ben, kindje. Ik kom nu pas van Scotland Yard. Waar is Ricky? Naar de bioscoop. Geen mee je jas, maar. Er, er zit iemand op je te wachten, Paul. Je weet wel, die man die wij toen ook s'avonds in Canterbury hebben ontmoet. Tevens? Wat komt hij doen? Ik zou het echt niet weten, lieverd. Hij zit in de voorkamer. Heb je de kranten gelezen? ja. Ze maken wel vreselijk veel drukte over Mrs. Trevelyan, zeg. De Evening Graphics schreef zelfs. Als Krener niet geweest was, had er geen letter over die kwestie in de kranten gestaan. Die idioot is meteen alles uitgebreid gaan vertellen als we daar in Londen terug waren. En, nou ja, even... Ja, laat ik maar eens gaan horen wat onze vriend te vertellen heeft. Is die al lang? Oh nee, hoogstens een minuut of vijf. Hmm. Dag Davis, wat kan ik voor je doen? Tja, ik weet eigenlijk niet of u wel iets kunt doen, mijnheer heer Vlaanderen. Het is misschien wel een pure brutaliteit van mijn kant... om u lastig te komen vallen, maar de kwestie is eigenlijk deze. Ik heb iets heel eigenaardigs meegemaakt. De avond dat wij elkaar ontmoet hebben in Canterbury, in het Waverly Hotel. Oh ja? Ja, ja, iets heel eigenaardigs. Ik hou er niet van om van een mug een olifant te maken, zoals zij dat noemen, maar... Wat is er nou precies gebeurd? N nou... Ik weet niet of u het zich herinnert. Maar nadat ik u en uw vrouw gesproken had... ben ik regelrecht naar boven gegaan. Nou, tussen twee haakjes, ik had kamer 26. Dat was de kamer naast die van u en uw vrouw. Nou, toen ik de gang inliep... zag ik iemand uw kamer binnengaan. Een bijzonder nerveus verdacht uitziend mannetje. Ja, en toen? Nou, dat wekte mijn nieuwsgierigheid in die mate... dat ik op mijn tenen naar de deur liep en door het sleutelgat keek. Uh, ja, dat was misschien een beetje brutaal van mij, zult u misschien zeggen, maar ja... Ja, wat zag u toen, meneer Davis? Ik zag hoe dat mannetje uw koffer openmaakte, mevrouw Vlaanderen en daar een zakflacon met een zilveren dop uithaalde. Hij manipuleerde wat met die fles. Wat hij precies deed, kon ik niet zien, omdat hij met zijn rug naar mij toestond. Hoe zag hij eruit, Davis, dat verdachte individu? Uh, nou, om u de waarheid te zeggen... Ik was er bijna van overtuigd dat het die Chester was. Die manager van het hotel, Frank Chester. Weet u wie ik bedoel? Ja, ik weet wie u bedoelt. Is dat alles wat u mij te vertellen had? Nee, nee, nee, nee, lieve ducht, nee. Dat is ook niet de hoofdzaak, bij lange na niet. Uh, later op die avond, toen u en uw vrouw al lang weg waren... ben ik nog even naar de bar gegaan om iets te drinken. Toen ik mijn hand in mijn zak stak om te betalen vond ik dit briefje tot mijn grote verbazing. Uh, luister, ik zal het u voorlezen. Wat er ook gebeurt... Mrs. Trevelyan is niet Alex. Mrs. Trevelyan is niet Alex. Alex is dat meisje in het bruin. Dat... dat meisje in het bruin? Ja. Lieve, terug nog aan toe. Nou vraag ik u... Wat zou dat in vredesnaam kunnen betekenen? <lacht> oh, Paul! <lacht> Paul! <lacht> ja, heb ik misschien iets scheks iets gezegd of zo? <lacht> nee, nee. Nee, neemt u mij alsjeblieft niet kwalijk, meneer Davis. Het spijt me ontzettend. M Mag ik dat briefje misschien even zien, meneer Davis? Natuurlijk. Het is niet getikt, Paul. Dat zie ik. Ja, ik vroeg mij ook al af of er geen methode bestaat om een handschrift te identificeren, zoals met vingerafdrukken bedoel ik. Jawel, meneer Davis, wanneer men tenminste beschikt over vergelijkingsmateriaal. Maar ja, als u het mij vraagt. Gelooft u niet dat dit briefje werkelijk door Alex geschreven is? Nu u het mij op de man afvraagt. Nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Nou, in de eerste plaats waren alle andere briefjes op de schrijfmachine getikt. En in de tweede plaats... Nou. En in de tweede plaats... Nee, nee, ik geloof echt niet dat Alex dat geschreven heeft. Oh, ik vind het maar een verwaarde geschiedenis allemaal. Ja, maar schat, als nee. Alex dat briefje niet heeft geschreven... Hoe, ja, is, hoe het dan... is het dan in mijn zak terechtgekomen? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Meneer Davis, het is mij volkomen duidelijk dat de persoon die dat briefje geschreven heeft, het ook in uw zak gesmokkeld heeft. Maar... Volgens mijn bescheiden mening wil dat niet zeggen dat het door Alex geschreven is. Ah, ik begrijp het, meneer Vlaanderen. Tenminste. Ik, ik geloof dat ik het begrijp. <laughs> <laughs> nou, het, het spijt me dat ik me zo idioot heb aangesteld. Integendeel. Nee, u bent me bijzonder behulpzaam geweest. Dank u, dank u, meneer Vlaanderen. Wat ik nog zeggen wil, ik ga binnenkort weer terug naar Canterbury. Misschien kan ik. Ricky, ik dacht dat jij in de bioscoop was. Er waren alleen maar rotfilms, mevrouw. Zo, sorry, ik wist niet dat u bezoek had. Oh, dat is niet erg, hoor. Nou, dan ga ik maar weer... Goedenavond, meneer. Uh, goedenavond. Herkent u mij niet? Mm, nee, nee. Ricky. Uh, Ricky? Ricky, meneer. Hotel Nevada, 23rd Street, New York. Hoi, <laughs> okay. ik... Ik ben bang dat jij je vergist. Ik ben nog nooit in Herkent New York... Herkent u mij echt niet, meneer Cartwright? M mijn naam is Davis. Wilfred Davis. Davis? Ja. Sorry. Zo so, sorry. Oh, trek het je niet aan, knaap. Wij maken allemaal wel eens vergistingen. Meneer Davis wilde juist weggaan, Ricky. Mag ik u voortgaan, meneer Davis? Tot ziens, mevrouw Vlaanderen. Ik vond het erg prettig u weer eens gesproken te hebben. Ik hoop alleen dat ik mij niet te belachelijk heb aangesteld. Ach, wel, nee. Geen sprake van. Paul, Paul, geloof jij dat Ricky? Sst, wacht even. Zal ik eerst het zilver maar poetsen, mevrouw, voordat ik. Ricky? Ja, meneer Vlaanderen. Waarom noemde jij meneer Davis meneer Cartwright? Waarom noemde u meneer Cartwright meneer Davis? Nou, wij kennen hem als meneer Davis. Ik ken hem als meneer Cartwright. Maar hij heet geen Cartwright, Ricky. Hij heet Davis. Dan heb ik mij vergist. Zo, sorry. Nee, jij hebt je niet vergist, Ricky. En dat weet je bliksems goed. Jij hebt Davis in New York ontmoet, in het Nevada Hotel. Daar noemde hij zichzelf Cartwright. Ja, meneer Vlaanderen. Wanneer was dat? Vorig jaar... Januari, februari, maart. Ik heb namelijk drie maanden in dat hotel gewerkt. Meneer Cartwright, hij had een appartement op de tweede verdieping. Meneer Davis, meneer Cartwright, zelfde gezicht, zelfde man. Ik mij niet ga vergissen. Nee, dat geloof ik ook niet, Ricky. Dank je wel. Jawel, meneer Vlaanderen. Paul, wanneer die Davis heel iemand anders is dan voor wie hij zich uitgeeft, hoe kan hij dan in hemelsnaam. Hallo? Bent u daar, meneer Vlaanderen? Oh, hallo, inspecteur. Ik bel u namens Sir Graham. Ja? Is het mogelijk dat u er even terugkomt naar de jacht? Vanavond nog? Ja. Tja. Het is toch al belangrijk, meneer Vlaanderen? Nou nee, ja, goed, inspecteur. Zeg maar tegen Sir Graham dat ik er over een, een half uurtje ben. Dank u. Kindje, luister eens. Ik had om kwart over negen afgesproken met een oude vriend van me, Leo Brent. Ik zou hem ontmoeten bij Luigi, je weet wel, dat tentje op Haymarket. Ik zou graag willen dat jij in mijn plaats naar die afspraak gaat. Zorg dat hij niet weggaat, Ina. Ik moet hem dringend spreken. Hoe heet hij, zei je? Leo Brent? Ja, je herinnert je hem toch wel, Ina? Je hebt hem een paar jaren geleden ontmoet bij Juan. Hij is een Amerikaan. Groot, blond, nogal knap. Oh, ja... Ja, nou weet ik het weer. Dat dacht ik wel. Nou, oké, okay, kindje. Wij zien elkaar om ongeveer. Nee, Paul, wacht nou even. Wat is er? Paul, jij zei net tegen Davis... dat je niet geloofde dat dat briefje wat hij in zijn zak had gevonden... door Alex was geschreven. Ik geloof ook niet dat het door Alex geschreven is. Wie denk jij dan, Paul, dat het geschreven heeft? Als je dat met alle geweld wilt weten... ik geloof dat het geschreven is door... door meneer Davis... Door meneer Davis? Ja, kindje. Maar waarom zou Davis zoiets doen? Ja, Ina, ik heb nou echt geen tijd om je dat uit te leggen, hoor. Ik moet naar ne... Paul. Ja? Geloof jij dat, uh, dat Davis de waarheid vertelde? Over die flakon? Ja. Nou, ik weet in ieder geval zeker... dat die Chester die flakon niet uit onze koffer heeft zien halen. Ja, hoe kun je dat nou toch weer zo zeker weten, Paul? Hij kan hem niet gezien hebben. Althans niet door het sleutelgat. En waarom dan niet? Nou, weet je dat niet meer, kindje? Er zat geen sleutelgat huh? in die deur... Althans geen sleutelgat waar je door kon kijken. Daar zat een lipslot op. Ja, een lipslot. Ach, dat had ik toch moeten weten. Ja, kindje, dat had je moeten weten. Tot straks bij Luigi. Kom je niet te laat, Paul? Oh, zeg, wees een beetje aardig tegen Brent. Hè? Jou, hè? Jou, Paul. Aardig, maar niet te aardig, hè? <laughs> Als ik het goed begrijp, dan weigert u nu om een verklaring af te leggen. Ik weiger om welke verklaring dan ook af te leggen, Sir Graham. Ik meen dat ik dat nu toch wel duidelijk heb gezegd. Mrs. Trevelyan, een paar uur geleden liet u doorschemeren. Sir Graham, een paar uur geleden verkeerde Mrs. Trevelyan... in een buitengewoon opgewonden, ik zou wel zeggen, onevenwichtige toestand. Daarvoor heb ik u op dat moment ook gewaarschuwd. U heeft ons nog veel meer gezegd, dokter Krohima. Daar ben ik me volkomen van bewust. Volkomen. Maar de kwestie waar het om gaat is deze... Mrs. Travillion heeft bekend dat zij Alex was. Ik heb reden om aan te nemen dat ze inderdaad Alex is en daarom... U weet heel goed dat Mrs. Travillion Alex niet is. Wanneer u daadwerkelijk ook maar één ogenblik zou denken dan... Ja? Wat dan? Dan zou u uw tijd niet op deze manier zitten te verknoeien. Waarom bent u gisteravond naar Hebeuwen gegaan, Mrs. Travillion? Hoe was u op de hoogte van Karl Lessem en die 2000 pond? Geen antwoord geven, Barbara. Heeft u niet gehoord wat ik u vroeg? Waarom bent u gisteravond naar Heborn gegaan? Er is maar één antwoord op die vraag, Sir Graham. Mrs. Trevelyan is naar Heborn gegaan omdat. Omdat zij de opdracht toe had gekregen. Totaal, alsjeblieft. Ik ben zo vrij om het niet met u eens te zijn, dokter Kohima. Er zijn twee antwoorden mogelijk op mijn vraag. Of Mrs. Trevelyan is naar Heborn gegaan omdat ze daartoe opdracht had gekregen, zoals u dat noemt. Of omdat. Omdat wat? Omdat zij degene was die Lessum had opgedragen daar 2000 pond naartoe te brengen. Sir ja, Graham, ik geef u de verzekering op mijn woord van eer... dat Mrs. Trevelyan niet Alex is. Ja? Wat is er, inspecteur? Meneer Vlaander is er, zo. Hij wacht in mijn kamer. Uh, Dank je, Crain. Ik ben direct terug, uh, Mrs. Trevelyan. Sorry dat ik je op dit uur weer naar de jacht heb laten komen, Vlaanderen. Oh, dat is niet erg, Zucker, ja. Wat is er gebeurd? Ik denk dat je daar wel een vermoeden van zult hebben, Vlaanderen. Ze wil niets meer zeggen. Aha. Mrs. Trevelyne heeft zich bedacht. Ja. Nou ja, dat maakt toch geen enkel verschil. Dat verandert toch niets aan het feit dat ze gisteravond een den heben kwam opdagen. Daar gaat het niet om, Vlaanderen. Bent u begonnen te twijfelen? Nou, eerlijk gezegd, ja. Je weet dat ik er gisteravond volkomen van overtuigd was dat ze Alex moest zijn. Maar juist toen ze in Heborn kwam opdagen... Toen vond u dat net een beetje te duidelijk. Ja. Wat zie je, Vlaanderen? Wij weten dat elk chantage pleegt. Chantage op een ongekende schaal, mogen we wel zeggen. We weten bijvoorbeeld dat hij naam Rice... Richard East, Carl Lessem en zelfs Sir Arnold Cranberry gechanteerd heeft. En wij zijn er nu vrijwel van overtuigd... dat er naast ieder slachtoffer dat ons bekend is... nog minstens één onbekende arme duivel voor hem krom moet liggen. Maar het punt waar het om gaat, dat is het volgende, Vlaanderen heeft hij Mrs. Travelyan misschien ook gechanteerd... om naar Heborn te gaan en te bekennen dat zij Alex is. Ja, daar ben ik van overtuigd. Jij gelooft dus niet dat Mrs. Travelyan Alex is? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik ook niet. En als u het mij vraagt, is die dokter Kohima Alex. Hoe komt u daarbij, inspecteur? Wel, om te beginnen. Die geschiedenis met die auto. Het was zijn auto die geprobeerd heeft... u en uw vrouw dood te rijden die avond na de moord op Sir Ernest... En in de tweede plaats moet u niet vergeten dat wij zijn potlood hebben gevonden naast het lijk van James Barton. Maar hij ontkent dat dat zijn potlood is, inspecteur. Ach, kom nou. Gelooft u dat het zijn potlood is? Ja of nee? Ik... Ja, dat geloof ik wel, inspecteur. En toch geloof je niet dat dokter Kohima Alex is? Dat heb ik niet gezegd, Sir Nee, werkelijk, dat heb ik niet gezegd. Hmm. Ja, Vlaanderen, er is nog iets wat ik al die tijd al had willen vragen. Die avond dat Barton is vermoord, hè? Toen, toen was jij in Canterbury, in het Waverley Hotel, nietwaar? Waarom was u toen in Canterbury? Ik heb u precies verteld wat er in Canterbury gebeurd is, inspecteur. Ik heb u verteld van mijn gesprek met Frank Chester, alias Melbury... over mijn ontmoeting met Wilfred Davis... We weten wat er gebeurd is in Canterbury, maar de kwestie waar het om gaat is... waarom bent u toen eigenlijk naar Canterbury gegaan? Ik, ik wil een nou een vriend van me opzoeken. Hm... Juist. Ik weet echt niet wat we met die Mr. Stravelliar, moeten doen, Vlaanderen. Als we haar niet onder arrest stellen. Wat u ook besluit, Sir Graham. Ik hoop dat u haar goed in de gaten houdt. Gelooft u dat zij in gevaar verkeert, meneer Vlaanderen? Ja, inspecteur, ik geloof dat zij in gevaar verkeert. Enfin, nou moet ik er echt van door, hè. Ik heb een afspraak bij Luigi. Daar had ik al moeten zijn. Bij Luigi? Op Haymarket? Ja. Ik heb daar straks toevallig ook een afspraak, meneer Vlaanderen. Uh, vindt u het vervelend om samen met mij te gaan? Oh, nee, helemaal niet. Ik bied u graag een drankje aan, inspecteur. Oh, wat is bijzonder vriendelijk van u. Goedenavond, zegt Graham. Uh, tot ziens, uh, lader. Nou, ik kijk die kerel dus nog eens goed aan en ik vraag... Open is dit fruit werkelijk vers? Waarop hij antwoordt: Natuurlijk is het vers. Ik heb net zelf het blik opengemaakt. <lacht> ik geloof in woord van dat verhaal, meneer Brandt. Mevrouw Vlaanderen, ik zweer u, zo lang. Ik... Nou ja, goed, neem niet weg. Het is een mooi verhaal. Jeez, is het al zo laat? Dan moet ik er werkelijk van doen. Nou, Ik weet zeker dat Paul nu ieder ogenblik hier kan zijn, meneer Brandt. Zeg Flora, hebben jullie geen telefoon? De telefoon hier in de baar doet het al een paar weken niet meer. Maar beneden in de vestiaire is een cel. Mooi, dank je. Wilt u me even excuseren, mevrouw Vlaanderen? Ik had namelijk nog een afspraak. Om tien uur. <laughs> Moet ik nou even bellen. U weet hoe het is, hè? Vrouwen met rood haar zijn reuze ongeduldig. <laughs> Ga dan maar gauw. Dank u. Ik ben zo weer terug. Wil u misschien nog iets drinken, dame? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nou, oh, jawel hoor, Flora. Schenk ons maar eens twee dry martinis in. <laughs> Hallo, meneer Lassen. Dag, mevrouw Vlaanderen. Hoe komt u hier zo verzeild? Oh, ik wacht op mijn man. Oh, u wacht op uw man? Nou, dus is weer eens wat anders. Hè? Een vrouw die op haar man wacht. Iets in de geest van hond door man gebeten. <laughs> Alsjeblieft. Ja, dankjewel wel, mevrouw Oh, Dank u. U, uh, u heeft zeker wel gehoord wat er gisteravond gebeurd is. Mrs. Trevelyan, bedoelt u? Ja, ja, krankzinnige geschiedenis. Ik kan het nog steeds niet geloven, werkelijk niet. Ik, ik meen het. Toen ik vanmorgen wakker werd en me weer realiseerde wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mm, toen dacht u zeker dat u het allemaal gedroomd had. Ja, precies, eerlijk. Ik bedoel, die Mrs. Trevelyan, ze leek me altijd zo'n aardig mens. Ja, ja. Het zijn maar al te dikwijls de schijnbaar aardige mensen die... Oh, hallo, Paul. Oh, hallo, kietje. Waar is Leo? Beneden, Paul. Even telefoneren. Oh, gelukkig. Ik was al bang dat hij weg was. En, hoe is het met meneer Lethem vanavond? Nou, in ieder geval een beetje beter dan vanochtend, meneer Vlaanderen. Ik zei net tegen uw vrouw dat ik het eigenlijk nog steeds niet kan geloven. Wat kunt u niet geloven, meneer Lethem? Dat dat dat Mrs. Trevelyan Alex is. Oh, ik weet wel dat zij het was die gisteravond in Heborn kwam opdagen. En volgens de kanten heeft ze ook al bekend. Maar toch, toch kan ik het niet geloven. Ik bedoel, juist die Mrs. Trevelyan. Zo! So. Nee, daar eindelijk. Ah, hallo Leo. Sorry dat ik zo laat ben, oude jongen. Beter laat dan nooit zo, maar zeggen. <laughs> ah, mag ik even voorstellen, meneer Latham? Dat is Leo Brandt, een vriend van mijn man, Carl Latham. Hoe maakt u het? Shake. Tja, eh... Uh... Uh, wilt u wat drinken, meneer Latham? Nou, ik, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar ik moet er echt van door. <clears throat> Goedenavond, mevrouw Vlaanderen, meneer Vlaanderen. Goedenavond. De meneer Brandt. Tot ziens, meneer Latham. Tot kijk. Zo, Leo. Je hebt mijn telegram dus gekregen. Wat dacht jij dan? Kom naar Luigi om kwart over negen. Om kwart over negen? Ja, ik weet het. Sorry hoor, maar ik werd hem eenmaal opgehouden. Ja, dat heb ik gemerkt. Laten we ergens gaan zitten waar we rustig kunnen praten. Flora, nog twee martinis en. Uh, wat drink jij, Leo? Uh, een whisky on the rocks graag. Twee martinis en een whisky on the rocks. Jawel, meneer. Leo. Dat wou ik je voorstellen. En hoe lang wil je dat ik in Canterbury blijf? Dat hangt ervan af. In ieder geval toch zeker een dag of uh, drie, vier. Mm -hmm. Ik neem aan dat je niet gelooft dat die Chester of uh, Mulberry... feitelijk die Alex is. Nee, ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij geregeld contact met Alex onderhoudt. Mm -hmm. Daarom wou ik graag dat jij naar Canterbury ging, Leo. Ze kennen je daar niet en je uiterlijk is nou ook niet zo... Uh, zo, zo... Intelligent. <laughs> ja, zo zou je het kunnen uitdrukken. Je zegt het tenminste zelf. Tja, ja, het lijkt me wel een goede setup. Ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Een Amerikaans toerist, compleet met camera's, ijswater, kalgummi en de hele rest. <laughs> U moet het natuurlijk niet gaan overdrijven. Oh, laat dat maar aan mij over, mevrouw Vlaanderen. Er is nog één ding, Vlaanderen. En dat is... Stel nou eens dat Chester me in de gaten krijgt en handtastelijk wil gaan welen. Nou, die situatie kan ik rustig aan je overlaten, Leo. Oh, sure, maak je daar maar geen zorgen over. Maar, maar stel nou eens dat ik... Nou ja, dat ik op de een of andere hot information voor je start. Dan moet je bijbellen. bellen. Hm? Weet je wat? Bel me iedere morgen tussen zeven en tien... en iedere avond tussen negen uur en middernacht. Hm? Wanneer ik nog geen telefoontje van je heb gekregen ben ik binnen twee uur bij Oké, okay, oké. Okay. Laat de rest maar aan mij over. Dank je, Leo. Gewoon oh, niks te danken, hoor. Zeg nog één ding. Mocht je onverhoopt niets van me horen... en je komt naar Canterbury en kunt me nergens vinden... vergeet dan vooral niet... Eh, het is allemaal een kwestie van spiegels en dubbele bodems. Huh? <laughs> oh, ja! Ja, ik zou er aan denken. Oké. Okay. Goedenavond, mevrouw Vlaanderen. De volgende keer dat we elkaar ontmoeten, zeg ik Ina. Tot ziens, Leo. Wat is dat een aardige man. Ja, dat is hij inderdaad. We hebben samen op één kamer gewoond, jaren geleden in New York. <laughs> We hadden een vreselijk nieuwsgierige hospita. Dat bedoelde hij toen hij het over die spiegels zat... en die dubbele bodem. Als een van ons een boodschap veranderd had... maar die hospita niets van hoefde te weten... dan schreef het op een stukje papier... en plakte dat achter de spiegel op de schoorsteenmantel, Meestal met kalgut. Oh. <laughs> Hoe oud is hij nu? Leo? Die zal ongeveer... Uh... Nou ja, die zal ongeveer uh, in de veertig zijn... Hé, hey. daar hebben we onze vriend Letham weer. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Vlaanderen, dat ik u alweer kom storen... maar die huisknecht van u staat beneden. Hij schijnt nogal in de wacht te zijn om de een of andere reden. U bedoelt Ricky? Ja. Is die beneden? Ja, bij de vestiaire. Hij schijnt geprobeerd te hebben u te bellen, maar de telefoon is hier kapot. Is er iets gebeurd? Ja, om u de waarheid te zeggen. Ik kon niet goed wijzer te worden. Vlak nadat u weg was, schijnt er iemand bij u thuis te zijn gekomen... die u absoluut moest spreken. Een of andere meisje... Ricky dacht dat het vreselijk belangrijk was. Een meisje? Ja. Wat voor meisje? Nou oh ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik geloof niet eens dat hij dat zelf goed wist. Misschien is... Zegt meneer Vlaanderen... Zou dat het het meisje niet kunnen zijn... Ik bedoel... Dat zowel mij als uw vrouw gevolgd heeft. Dat meisje in het bruin. Waar is Ricky? In de vestiaire zee? Ja, hier beneden. Oké. Okay. Dankjewel. Ga mee, Ina. Hallo, Ricky. Vertel, Maas, wat is aan de hand? Zo sorry dat ik u kom storen, mijnheer, maar nadat mevrouw was weggegaan, kwam er een jonge dame. Ze, ze zei dat ze u absoluut moest spreken. Toen heb ik geprobeerd om u op te bellen, mijnheer, maar ik kon geen uh, verbinding krijgen. Ik begrijp het, Ricky. Is hij nog steeds thuis? Ja, mevrouw. Hoe ziet dat meisje, die jonge dame, eruit? Oh, erg knap, erg knap, maar ook. Uh erg opgewonden. Ja, ja, dat weet ik. Maar beschrijf haar uiterlijk eens. Zij is uh, helemaal in het bruin, meneer. Bruine schoenen, bruine tas, bruine mantelpak. Dankjewel, Ricky. Waar staat je auto? Op dat stukje grasland op de hoek. Pak jij je jas, dan zal ik vast starten. Oké, okay, Paul. Ga mee, Ricky. Waar is mevrouw, meneer Vlaanderen? Ah, mooi. Oh, sorry dat ik je moest laten wachten, Paul. Mijn kon het bonnetje van de vestiair niet vinden. Oké, okay. laten we maar gauw gaan. Wat was dat? Moet je dat nog vragen? Voor je nog aan toe. Welke band is het? De linker voorband. Er ligt hier allemaal glas, yes. meneer. Ja, inderdaad, Ricky. Het lijkt wel een stuk geslagen fles. Nou, als je het mij vraagt. Wat vreemd, hè, Paul? Dat nou juist hier over een glas ligt. Ja. Je zou bijna denken dat het met opzet daar neergelegd is. Om ons te dwingen tijd te verliezen door het wiel te verwisselen. Maar dat is nou precies wat we niet gaan doen. Ga mee, hè? Ricky, hol je naar de andere. Hé. Wie hebben we daar? Meneer Vlaanderen. Heeft u moeilijkheden? Goedenavond, dokter Koïma. Ik wil u vanavond nog even spreken, meneer Vlanderen. En ik hoorde van Sir Graham dat hij naar Luigi was gegaan. En daarom dacht is ik... Is deze taxi van u? Ja. Stap in, hè. hè. die scherven daar weg, Rikkie, vlug. Hé, hey, meester, wat heb je... Ja, dat is in de chauffeur. Wat doet u heen, meneer Vlanderen? Eaton Square. En gas op de plank. Kom, voor mijn aanweer. Ja. Mag ik even? We zien je direct thuis wel, Ricky. Uh, wij kennen elkaar nog niet, geloof ik. Oh, neemt u me niet kwalijk. Uh, Dr. Koima, mijn vrouw. Uh, komt u hier maar zitten, mevrouw Vlaanderen? Vlug, chauffeur, vlug! Ja. Zou je het heel erg vinden om even in de taxi te wachten, dokter Coima? Het duurt echt niet lang. Uh, nee, nee. Uh, gaat u maar. Hier is tien shilling, chauffeur. En bedankt. Oh, uh, dank u wel even, meneer. Heb jij de sleutelkindje? kindje? Ja, ja, dat geloof ik wel. Tenminste, ik zal hem toch niet thuis hebben gelaten? Oh, nee, nee. Gelukkig, hier is hij. De deur staat open. Ja, dat zie ik. Stil, kindje. Waarom? Sst. Ik denk dat ze in de voorkamer is. Nee. Nee, Paul, hier is niet. Oh, Paul. Paul, daar, daar ligt ze daar op de grond. Paul, kijk eens al dat bloed. je kalm. Paul, oh, wat Rustig nou, kindje, rustig. Het, het, het gaat wel weer. Is... Is... Ja. Ze is dood. Doodgeschoten. Dat moet een paar minuten geleden... Wat is er? Paul. Wat is er? Luister. Er is iemand in de badkamer. Ja. Kindje, pak mijn revolver. In de bovenste la van mijn bureau. Vlug. Hier, ja. alsjeblieft. Dank je. Waarom stop je die nieuwe zaak je Paul? Sst. Ga daar bij de deur staan, Ina. Mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? En mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? Daar ben ik, meneer Vlaanderen. Inspecteur Crane...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 Ricky, Harry Bronk. Dr. Kohima, Rob Geraits. Leo Brandt, Tom van Beek. Flora, Nora Boerman. En een chauffeur, Floor Koen. De regie had... Dick van Putten. Ja, daar waren we weer. Vond u het leuk? Oh, oh shit. Sorry, sorry. In nee, ieder een lampje van mijn ding af. Van mijn, het is een heel raar constructie. Een soort knijplampje, wat helemaal niet doet. Met een ledlichtje voor mijn papieren. Oh, wat lampje. Um, dit was Paul Vlaanderen, het Alex Mysterie. Er uh, waren episodes vijf en zes. Bedankt aan de AVO, die dat oorsprong in 1969 opnam. En natuurlijk dank aan uitgeverij Rubenstein... die het allemaal op cd geslingerd heeft. Nu heb ik een ernstig probleem voor volgende week... want ik ben die laatste cd kwijt. Dus ik moet heel erg gaan zoeken. <laughs> ik heb in de auto geluisterd. Misschien zit hij ergens in een ander doosje. Dus ik ga mijn best doen. Maar ik kan niks beloven. We gaan naar het amsterdam klesmerbandje luisteren. MUZIEK Местечковым так и хватает ой Азоханвей Турист Кавказец и линдей, Без глупостных идей Задержится у красных фонарей Пробжав голубом по Европам Пешком по в Гостиницу вернется на рогах Назовавший город Мокум Был местечковым так Таких хватает ой Азоханвей Кавказец и линдей Без глупостных идей Задержится у красных фонарей Промчав галопом по Европам Пешком по в Гостиницу вернется на рогах Провинциальный щеголь Мозги как гоголь-моголь Отрубится и дело его швах Ik EN